Het hart van Flevoland. Dit is Radio Ladystad 90.3 FM. Alphabet en fascination. En de gebruikelijke muziekjes staan ook weer terug. Het is de zaterdagochtend, tien uur geweest, tijd voor Rondje Lelystad. Mijn naam is Kevin Meij en uh, aan de knoppen hebben we met Kingma... die uh, doet de techniek vandaag. En uh, we hebben weer een hele hoop berichten over en uit Lelystad... Uh, over een rally bijvoorbeeld die er gaande is. Maar we hebben ook weer uh, interviews uh, de deze ochtend, moet ik zeggen over eh, het Agora Theater en de kunst. En natuurlijk eh, proberen we... of natuurlijk, we proberen contact te krijgen met Martin Gaals. Alleen die eh, was heel, heel, heel druk. Maar goed, blijf luisteren. We gaan eh, ook weer een hoop eh, lekkere muziek draaien.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 op Radio Lelystad. Dit is Radio Mix. Met Far Far Away luisterde je na en daarvoor natuurlijk de nieuwe Guus Meeuwis met Dat komt door jou. Ja, ik heb me laten inspireren door het zomerse weer buiten voor het eerste bericht van vandaag. Het Palm Beach Volleyballcircuit, dat is uh, dit weekend het openingsweekend voor de strandenlocaties. En wel op het strand in Lelystad. En daarna zullen ze wederom een locatie aandoen, namelijk het Heerderstrand. Dus ze stranden voor de eerste keer in Lelystad voor het Palm Beach Live Strandencircuit... Met de kleine 15 velden en 70 deelnemers is er nog steeds voldoende ruimte om mee te doen. Op vrijdag, dat was gisteren, hebben ze een scholen- en vrijwilligers-toernooi gehouden. En vanochtend zijn ze begonnen. Aan de nieuwe locatie in Lelystad met een aantal leuke side-events ook. Bijvoorbeeld een Fast Smashing Machine en een Speedminton. Ook de tweede divisie Herenteams komen hun partijtjes op het strand van Lelystad spelen. Een mooi weekend om er met de hele familie op uit te trekken. Om te genieten van een weekend vol plezier en natuurlijk het absoluut mooie weer. Voor de rest... Als u vanavond, als u sportliefhebber bent en u wilt vanavond even weg. Het eerste elftal van SV Lelystad 67 speelt vanavond de beslissende wedstrijd tegen DSV 61 uit Doornspijk. En dat doen ze voor de nacompetitie. Deze finale wordt gehouden op het veld van ASVD in Dronten en begint om 6 uur vanavond. Voor de ploeg van trainer Martin Vredenburg zou winst promotie betekenen naar de tweede klasse. Ja, en daarmee eh, voor nu even het einde van het sportnieuws. Zometeen krijg je nog meer eh, hondensport, onder andere zitten er tussen. En eh, de politiebericht ook nog. En het weerbericht, natuurlijk, dat hoort er ook bij. Radio Lelystad 90.3 FM. Pontes e canais, bandeirinhas, balançam no ar. Olho pras crianças, sorrindo grande. Weer een hele tijd geleden incognito met Don't You Worry About A Thing. En ik heb het volgende bericht en het is voor de agenda vrij te houden. De Kinologe Club Flevoland houdt dinsdag 9 juni tussen 7 en 9 uur s'avonds een in inloopavond. Houdt u ervan om lekker met uw hond bezig te zijn? Of bent u toe aan een sportieve uitdaging samen met uw hond? Kom dan eens kijken bij hondenopvoedings- en trainingscentrum KC Flevoland. Op dinsdag 9 juni houdt KC Flevoland, zoals gezegd, Tussen 7 en 9 uur s'avonds een inloopavond voor allen die geïnteresseerd zijn en eh, of zich willen oriënteren in de hondensport. Laat u verrassen door de vele activiteiten van KC Flevoland die deze avond te zien zijn. Behendigheid, flyball, ringtraining en gehoorzaamheidstraining, waaronder een puppy en jonge hondengroep. Voor vragen kunt u terecht bij onze enthousiaste trainers en ook mevrouw Schoukje Lautenbach is aanwezig. Zij is kinologisch gedragstherapeut. We verwelkomen u graag op ons terrein, zegt het bericht... waar u onder het genot van een lekker kopje koffie of thee... kunt kennis maken met de diverse disciplines binnen de hondensport. De toegang is gratis en uiteraard is uw hond ook vanuit de welkom. En ik kan u verklappen dat ik daar deze week al langs ga... en daar hoort u volgende week dus meer over. Omdat zij trainingen geven op de zaterdagochtend... konden zij helaas niet hier zijn. Maar volgende week dus wel het interview met hun. En voor de rest is er vandaag ook... En dan moet ik heel even gaan spieken. De zeebodem-event Lelystad. En dat is hier vlakbij. Ik zal u meteen een adres gegeven. Eh, de startplaats van het zeebodem-event is op het terrein van het sportcentrum De Koploper aan de Badweg in Lelystad. Het parcours gaat over de brede voor deze gelegenheid autovrije wegen. En eh, de route loopt via Koploper, Parkdreef, Sportparkweg, Binnenhavenweg, Oostranddreef, Houtribdreef, Badweg en Koploper. Om het parcours goed te bekijken klik op de parcourskaart eh, op het, de internetsite van hun en dat is natuurlijk www.zeebodemloop.nl en het mag duidelijk zijn dat het hier onder andere over hardlopen gaat en daar is het volgende wat gaat starten is om 12 uur de AV Spirit Inca Runaway en de Zeebodem Scholenloop en alle activiteiten duren nog tot zeker 6 uur vanavond. En als laatstens, en daar hoort u in het tweede uur van Rondje Lelystad wat meer over. Er eh, is er ook de Rally for Kids Circuitdag. En eh, dat wordt eh, door Rally for Kids de eerste circuitdag 2009 in Lelystad gehouden. Op het compact Midland Circuit. En als ik me niet vergis, is dat naast vliegveld Lelystad. De genodigde kids mogen tijdens deze dag plaatsnemen als bijrijder in echte rallyauto's. Ook zullen er weer diverse gastrijders zijn met rallyauto's die de kids graag meenemen in deze rally experience. Nieuw voor deze circuitdag zijn de Nissan Skylines waarvan er maar liefst 10 worden verwacht. Ook in deze auto's zullen weer kids mee mogen. Een aantal uh, supercars is tevens uitgenodigd om eveneens de mogelijkheid te bieden aan de kids om in een droomauto mee te rijden. Op dit leuke en uitdagende circuit beleven de kids nog veel meer... met de driewielers op de Skelterbaan. En natuurlijk is er een springkussen dat ook weer opgeblazen is. Ook voor een hapje en drankje is gezorgd. En het gaat hier om kinderen die een mentale of een lichamelijke handicap hebben... voor die een, een mooie dag te bezorgen. Daar kun je nog de hele dag terecht. En in de tweede uur van rondje Lelystad hebben we iemand van de organisatie... die daar meer over gaat vertellen. thing to be by your side, Oh, for every drop of emotion, there's a sacrifice, sometimes in your life you must fight, that's why I... a voice inside, oh, don't be hostage to ego and foolish pride, oh. 90.3 FM, Radio Lelystad, vanuit het hart van Flevoland. even niet van de techniek begrijpen wie, wie het was. Maar goed, we gaan door met dit, het weerbericht. En het weer voor de komende dagen in en rond Lelystad. Vandaag halen we in de schaduw en uit de winter graad of 1 à 22. En zal het onbewolkt blijven. Het wordt dus een mooie dag om er uiteraard naar rondje Lelystad op uit te trekken. Ook morgen zal het een zomerse dag worden met nog een graadje extra op de thermometer. Dan halen we zo'n 23 graden Celsius. Geleidelijk zal de kans op bewolking echter toenemen... Een maandag zal de temperatuur ook weer rond de 22 graden liggen... maar zal de kans op regen en zelfs onweer tegen de avond groot zijn. Dinsdag opnieuw een zonnige dag met 21 graden. En daarna is het gedaan. Daarna zal het weer verslechteren met woensdag en donderdag... maximum temperaturen van respectievelijk 15 en 13 graden Celsius... met zware kans op regen. De rest ons nu nog de koffieartiest van deze week. Dat is Elton John...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 Feeling like a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 De artiest inderdaad, Elton John, met zijn I'm Still Standing. En natuurlijk kunt u in het tweede en in het derde uur van, Radio Le of van Rondje Lelystad... ook uh, luisteren naar een, een track van deze artiest. De mooiste wereldhits op Radio Lelystad. Radio Lelystad. Kijk voor meer informatie op www.radiolelystad.nl No sé si es por tu mirada, tu caminar, la forma en que te viste sola. Y aunque sea un invierno, tu rostro al despertar, como un jardín de rosas en abril. No hay hombre en el mundo que me crea, te ven y les cuesta respirar. Sueño contigo cada día Y lo quiero desde sueño despierto Zo's gatos negros, tu piel morena es la tierra que alimenta mi intestino. No entiendo nada. Y aquel día te encontré y cambiaste mi destino y por venir. No hay hombre en el mundo que resista. Te ven y les cuesta respirar. Solo sueño contigo cada día Es amor el que yo quiero conquistar Oh es la me...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 And I always will remember all the strength you gave to me. Your love made me. I feel, and there you'll be, and the full relation of Sony, Incorporated, and Duena di mi corazon. En, eh, ik heb weer twee berichten, en heel positief eigenlijk, eh, mag over moslims ook gezegd worden. Imam Altoendag rond als een van de eerste twaalf geestelijke bedienaren van het land in zijn inburgeringscursus af. De heer Altoendag, imam van de Turkse moskee in Lelystad, werd daarom donderdagmiddag in het zonnetje gezet door wethouder Albert Kok. Imam Altoendag is voor bepaalde tijd vanuit Turkije naar Nederland gehaald, omdat het erg moeilijk blijkt te zijn om een goede imam te vinden die al woonachtig of opgeleid is in Nederland. Nederland. Bij zijn aankomst in Nederland in 2007 is hij onmiddellijk gestart met de inburgingscursus. En er komt dan wel geen nierdialysecentrum dialysecentrum in, maar dat betekent niet dat de voormalige groene politiebureau in de Schans leeg blijft staan. De nieuw te vormen brede welzijnsinstellingen heeft haar oog hier namelijk op laten vallen. De instelling ontstaat uit een fusie van 3D, Swol en Pluspunt waarvoor de gemeenteraad groen licht heeft gegeven. De fusie is geen middel om kosten te besparen, maar om er inhoudelijk op vooruit te gaan. De raad hecht veel belang aan de vorming van een brede welzijnsinstelling. De financiële bijkomstigheid wordt in de najaarsnota besproken. Vooruitlopend op de ontwikkeling neemt 3D alvast zijn intrek in het groene gebouw. Ja, we hadden het over, daar komt geen nier-dialysecentrum in, want uh, het Flevo Ziekenhuis uit Almere wilde dat graag doen. En ik kan u inmiddels melden dat zij eh, voor een dialysecentrum onderdak hebben gevonden in eh, de MC Groep Hospitaal hier in Lelystad. Oh, en dat, eh. Nou, dan gaan we verder met het volgende bericht. Eh, drie Lelystadse knapen van eh, 2 van 16 en 1 van 17 zijn donderdagavond aangehouden op verdenking van inbraak in een bouwkeet en de bingerden. Een getuige maakte hiervan melding bij de politie en gaf een uitgebreid signalement van de jongens door. Bij het zien van de getuigen gingen de jongens er vandoor richting de zoom. Daar konden zij na een korte achtervolging door agenten worden aangehouden. Na een korte zoekactie door een politiehond werden een rugzak en enkele gestolen goederen teruggevonden in de nabijgelegen bossages. De drie verdachten die zitten nog vast. Blauwe golven, witte wolken. Achter gouden zonneschijn. Italia. Ja, met Gianty wordt de band die heet het leven een festijn. De avond in het zachte maanlicht voor de mooie droom. Blauwe golven, witte wolken, zwarte ogen, rode wijn. Bella Italia. Alle zorgen zijn verborgen achter gouden zonneschijn. Bella Italia. Met gianti wordt Avanti, heel het leven een festijn. Bella Italia. S'avonds in het zachte maanlicht worden mooie dromen waar. Ik ben een dromer dat De ogen rode wijn. Alle zorgen zijn verborgen achter gouden zonneschijn. Gianti wordt de want die heet het leven een versterk. S'avonds in het zachte maanlicht worden mooie dromen waard. Radio Ladystad, 90.3 FM. Mr. President en Coco Jumbo uit de tijd dat ik nog mooi en jong was. Nu alleen nog maar mooi. Maar goed, en daarvoor natuurlijk Imca Marina en Bella Italia. En daar heb ik nog het laatste berichtje voor dit uur eh, voor jullie. Begin dit jaar heeft de gemeente een aanvraag ingediend... voor een financiële bijdrage aan het verbeterplan voor Boswijk Centrum. 15, men, 15 gemeenten zijn geselecteerd voor een dergelijke bijdrage... uit het budget, budget 40 wijken. Het verbeterplan voor Boswijk Centrum is één van deze 15 geselecteerde plannen waarvoor de gemeente 2 miljoen euro ontvangt. Een speciale commissie onder voorzitterschap van Doekle Terpstra heeft minister van der Laan geadviseerd over de ingediende plannen. In totaal hebben 26 gemeenten een verbeterplan ingediend. Belangrijke voorwaarden voor de selectie was dat het plan moest gaan over een wijk waar op meerdere terreinen knelpunten zijn geconstateerd. Maar waar tevens goede kansen liggen om de leefbaarheid te verbeteren. Het verbeterplan voor Boswijkcentrum kent fysieke verbetering, maar ook verbetering van de sociale veiligheid. Deze verbetervoorstellen zijn tot stand gekomen door een gesprek met wijkraden, bewonersgroepen, klankbordgroep en ondernemers. Het plan voor Boswijkcentrum kent verschillende onderdelen. Het belangrijkste onderdeel is het verbeteren van het huidige buurthuis De Brink en de school tot een nieuwe marktplaats voor de buurt. Andere verbeterpunten zijn het verbeteren van het winkelbestand, het opknappen van het gebouw van de roeivereniging, het verfraaien van de openbare ruimte rondom het centrum en het aanbrengen van verbetering in de openbare ruimte waardoor het een veiliger het gevoel gaat verbeteren en overlast en vandalisme wordt tegengegaan. En zoals gezegd daarmee zijn we aangekomen bij het einde van het eerste uur. Time flies when you have fun. Uh, zo meteen nog één plaatje. In de tweede uur ben ik terug met uh, de politieberichten. En uh, met iemand van de organisatie van Rally for Kids. Die vandaag actief zijn op het circuit hier in Lelystad. Dus ik hoop jou uh, na het journaal van 11 uur ook weer te mogen begroeten. Tot dan! Vanuit het hart van Flevoland 90.3 FM Radio Ladystad well man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 90.3 FM. Met het nieuws van 11 uur. Herman Vriend met het NOS-journaal. Er lijkt een einde te komen aan de jarenlange strijd tussen justitie en de Hells Angels. Het Openbaar Ministerie wacht nog op een uitspraak in een cassatieverzoek om de motorclub in Harlingen te verbieden. Als het over dit verzoek afwijst, ziet het OM geen mogelijkheden meer tot vervolging van de Hells Angels. Het Openbaar Ministerie probeerde de Angels jarenlang te verbieden... in verband met geweldpleging en handel in wapens en drugs. In 2007 stopte justitie met een aantal zaken tegen de Hells Angels. Toen verklaarde de rechtbank het OM niet ontvankelijk... omdat afgeluisterde gesprekken tussen verdachte en een advocaat niet meteen waren vernietigd. De overname van de Duitse automerk Opel door het Canadese Magna gaat duizenden Duitse werknemers hun baan kosten. Ook in de rest van Europa vallen mogelijk ontslagen. Hoeveel mensen hun baan verliezen is nog onduidelijk. De details van het akkoord dat vannacht werd gesloten zijn nog niet bekend. Opel is nu nog onderdeel van de noodlijdende General Motors. Magna neemt met steun van onder meer een Russische bank Opel over. Nieuwe eigenaren willen onder meer veel auto's bouwen voor de Russische markt. Opel krijgt een overbruggingskrediet van 1,5 miljard euro. Er moet een nieuw onderzoek komen naar de aanslag in 1968 op de radicale Duitse studentenleider Rudi Dutschke. Daarvoor pleit zijn zoon Marek. Hij wil weten of de dader van de aanslag, een ongeschoolde arbeider, banden had met de West-Duitse geheime dienst of met de Stasi, de inlichtingendienst van de toenmalige DDR. Rudy Dutschke overleefde de aanslag, maar overleed tien jaar later alsnog aan de gevolgen. Zijn zoon wil nieuw onderzoek naar aanleiding van de affaire Onezorg. Deze student werd in 1967 in West-Berlijn doodgeschoten door een politieagent. En onlangs bleek uit archiefonderzoek dat de agent een medewerker was van de stasi. Het weer zonnig met aan het einde van de middag stapelwolken, het blijft wel overal droog. Middagtemperatuur 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Vanuit het hart van Flevoland. Dit is Radio Lelystad. 90.3 FM. Alvin Bishop en Mickey Thomas en Fool Around en Fell in Love. En uh, we zijn aangekomen dus in het tweede uur van uh, Rondje Lelystad. En in het, uh, het tweede uur van Rondje Lelystad hebben we de politieberichten. De evenementenkalender voor komende week. Het weerbericht. Het interview met Gert van den Top, dat is de voorzitter van Rally for Kids. En uh, de koffieartiest van deze week is Elton John, daar hoor je dan ook weer wat van. En uh, we gaan door met muziek. Vanuit het hart van Flevoland, de passion right het like het you is de is is is en I know you got it when well. it is a fear inside the dream. Nelly Fortado en Forza zijn we aangekomen bij de politieberichten. Een 18-jarige jongen uit onze stad is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie plus TBS. De jongen kreeg deze straf omdat er op 19 november vorig jaar een benzinepomp in Zwolle heeft overvallen. Samen met de maatje was hij vermomd met bivakmutsen het tankstation binnengevallen. De twee jongens bedreigden de kassa-medewerker en dwongen hem de kassa te legen. De rechtbank noemde het een zeer ernstig en buitengewoon traumatische ervaring voor het slachtoffer. De destijds nog minderjarige dader uit Lelystad stond twee weken geleden achter gesloten deuren terecht voor de gewapende overval. Nadat de straf van acht maanden en plaatsingen in een jeugdinrichting volgens de pijmaatregel, oftewel jeugd-TBS, voordeelde de rechtbank de jongen ook tot het terugbetalen van de buit die zo'n 969 euro bedroeg. En verder heeft de officier van justitie maandag een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist tegen een 58-jarige man uit Lelystad die ervan verdacht wordt twee plaatsgenoten te hebben mishandeld met een biljartkeu. Volgens de verdachte en zijn advocaat handelde hij uit zelfverdediging. Hij zou op 18 september zijn mishandeld door een man en een vrouw in de kroeg in de Jol. Hij duwde de aanvallers naar eigen zeggen met de keu die daarop brak. Volgens een getuige en de slachtoffers duwde de Stedeling niet, maar sloeg hij. En als van zelfverdediging was, dan was het niet gepast volgens de officier van justitie. Het was over de top, de politierechter doet op 8 juni uitspraak. De mooiste wereldhits op Radio Leedstad, 90.3 FM. I to feel for the need to replace me. You're on the wrong way track from the good. I only painted a picture, painted where we could be yeah, Like a heart in a patchwork should you that gave it away. You had it till you took it back, but I keep walking on, keep hoping, don't keep hoping for that the call is yours. Keep holding home 'cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm En bag in was dat. En ik zei het in de eerste uur al, vandaag is voor het eerst in de Rally staat ne neergestreken Rally for Kids. En dat is een uh, circuit-ervaring voor kinderen met een uh, verstandelijke of een lichamelijke handicap. En ik heb aan uh, de lijn momenteel uh, Gert van den Top. En dat is de voorzitter van Rally for Kids. Meneer van den Top, welkom. Goedemorgen. Nou, kunt u mij vertellen wat het precies inhoudt, het Rally for Kids event? Uh, ja, wat er precies is, is een uh, stichting wat je net al uh, in het voorstuk uh, vertelde, is een stichting die zich inzet voor interzieke kinderen. Ja. En dat is uh, heel breed. Het kan zijn een lichamelijk handicap wat kinderen uh, hebben. Het kan ook zijn in de uiterste vorm en dat noem ik altijd, en het is een beetje naar om vaak te noemen, maar het is bijvoorbeeld een ziekte kanker. Ja. En alles wat er tussenin ligt, dat zijn kinderen die zich uh, aan kunnen melden bij onze stichting. Oké, okay. en het is echt de bedoeling, voor ze even aan wat anders te laten denken, een leuke dag te, te beleven? Ja, het is, uh, het is de bedoeling om de, niet alleen het kind, maar met name het hele gezin. Dus uh, de vader en moeder en andere broers en zusjes. Ja. Om die even een dag ...uit hun sleur te halen, uit het normale leven om het zo maar even te zeggen. Ja. En die is even bij ons een dagje uitnodigen om gewoon eens even te verwennen. Ja. En dat, uh, dat doen wij met, uh, met allerlei soorten circuitauto's, rallywagens, uh, skylines, drifters, noem maar op. En op die manier proberen wij uh, daar een steentje aan bij te dragen... ...om voor die gezinnen toch even ja, eigenlijk wat leuks neer te zetten. Ja, en dat is mooi. En die kinderen gaan zelf mee in die auto's? Ja, die kinderen die gaan, uh, die gaan mee met ons. Die krijgen een, uh, een helm op. Ja. En die kinderen die krijgen, ja die komen s morgens bij ons en die krijgen een ontvangst. Uh, een beetje drinken, een plakje cake, een beetje snoepen, noem maar op. Ja. En, dan, uh, en daarna uh, gaan ze mee in rallywagens. En uh, mogen zij uh, mee rijden met, uh, met de coureur. En ik sta nu bij uh, Martijn Broekhuizen, die rijdt in een beetje EVO, uh, Evo 6. Ja. En er zit een kindje naast, hoe heet jij? Wat? Er zit Patrick naast, en wat heet Patrick? Hij is een pietman. Hoe heet dat? Een pietman. Oké, okay. Patrick die is uh, een kind wat uh, mee is gekomen met een, uh, met een vriendje. Ja. Wat, uh, wat dus de zieken is, en dat doen we dus ook. Dus uh, als een kind bijvoorbeeld alleen is, en je hoort hem weggaan, met daverend geweld trouwens. Ja, ik hoor het. Uh, ja, een kind wat bijvoorbeeld een vriendje heeft op school. Wat dan ook weer in iets mindere mate ziek is. Ja dat laten we ook gewoon komen. Ja tuurlijk. Er staat de ruimte vers met de zachtstikke. Maar ik denk dat u daar heel veel lachende gezichten tegenkomt. Ja. En wij krijgen. En dat mag je best weten. Ik, op vandaag dag vandaag. Dan slaap ik de nacht ervoor heel slecht. Ja. Uh, door alle spanning. De dag zelf ben ik altijd heel erg druk. Uh, om te kijken of alles goede banen leidt. Maar als ik s s'avonds thuis kom. En ik heb hier een, een vaste groep fotografen altijd om mijn heen lopen. En dan kom ik thuis. En dan voordat ik s'avonds om tien uur thuis ben, dan zien de foto's staan al op het internet bij ons. En dan ga ik samen met mijn vrouw op de bank zitten en dan zie ik al die gezichten allemaal voorbij trekken. En dan begint voor mij het genieten: van nou, ja, het is goed gegaan, ik zie die kinderen, ik kan ze weer voor de geest halen. Ja, en dat is ja, uiteindelijk dat, uh, waar je het voor doet. Uh. Dat doet me heel erg goed. Ja, en uh, als ik maar vraag, hoe wordt het bekostigd eigenlijk? ja dit wordt bekostigd door uh, sponsoring uh, wij hebben een uh, een partij sponsoring hebben wij aangetrokken die uh, vaak verbonden zijn met uh, met autosport ja. en die dan uh, zeggen daarnaast van joh wij willen uh, maatschappelijk ook wat doen voor uh, voor andere kinderen dus niet alleen maar dat ze zeggen wij doen sponsoring voor het uh, ja om daar het gewone sponsorwerk. Maar ja. die dus ook zeggen van, joh, wij willen wat aan de maatschappij toedragen door uh, jullie te steunen. En uh, om deze dagen te organiseren voor, uh, voor deze gezinnen. Ja, dat is hartstikke mooi. Als je nou uh, zo'n kind uh, bent of hebt en, en je wilt het kind aanmelden. Of je hebt interesse uh, om uh, de boel te sponsoren. Waar kunnen de mensen dan terecht? Ja, nou, we hebben een, een website, dat is rallyvoorkids.nl. Ja. Uh, gewoon een rally zoals je dat ook gewoon normaal vijf en dan voor op zijn Engels F-O-R en dan kids. Ja. k i d, -E -D snl Dan kom je op een, een website uit en uh, daar staan ook aanmeldingen. Daar kunnen sponsoren zich aanmelden, daar kunnen kinderen, gezinnen zich aanmelden, daar kunnen gastrijders zich aanmelden. Uh, mensen die geen exotische auto hebben en die geen resistentie hebben, maar die wel zeggen van joh, ik wil een steentje bijdragen, die kunnen zich ook eraan melden. Ah, dat is hartstikke mooi. Uh, ik zag uh, dat, of, of nee, ik wilde wat anders vragen. Tot hoe laat zijn jullie nog uh, op het circuit aanwezig? Nou, wij zijn hier uh, tot een uh, uur of uh, vier zijn wij hier aanwezig. Ja. Zo'n beetje uh, loopt vaak ook wel iets uit hoor. Het kan ook wel kwart over half vijf worden, maar de eindtijd officieel op het programma staat om vier uur. En kunnen mensen van uh, Lelystad daar zelf ook nog komen kijken? Als de belangstelling is uit de regio uh, van luisteraars die zeggen van nou, wij willen, wij horen dit nu en wij willen graag eens uh, kijken wat zo'n dag uh, is, die zijn uh, hartelijk welkom op het circuitpark Lelystad. Dat ligt achter het vliegveld, maar dat zullen de meeste luisteraars wel kennen. Uh, daar kunnen ze zo naartoe komen en die kunnen gewoon kosteloos komen kijken. Oké, okay, is prima. Nou, ik wil u bedanken voor het interview. Uh, Gerst van de Top, de voorzitter van uh, Rally for Kids. Radio Lelystad, 90.3 FM.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 Held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. to you. bass en all that she wants, en daarvoor de stylistics en You Make Me Brand Feel. a brand new, moet ik zeggen. We zijn aangekomen bij het weerbericht voor de komende dagen. En vandaag halen we in de schaduw en uit de wind een graad of 1 à 22 en zal het onbewolkt blijven. Het wordt dus een mooie dag om er naar rondje Lelystad op uit te trekken. Ook morgen zal een zomerse dag worden met nog een graadje extra op de thermometer. Dan halen we zo'n 23 graden Celsius. Geleidelijk zal de kans op bewolking echter toenemen morgen. Maandag zal de temperatuur ook weer rond de 22 graden liggen. Maar zal de kans op regen en onweer tegen de avond groot zijn. Dinsdag is opnieuw een zonnige dag met 21 graden. En daarna zal het weer verslechteren met woensdag en donderdag maximum temperaturen van 15 en 13 graden Celsius. En uh, de koffieartiest van deze week. Dat is Elton John. In your little corner of the world You could roll around the globe And glow. never find a warmer soul to know Oh, I saw you by the wall Ten of Yorkton soldiers in their row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 you so, On oh, the there is the other side, of any given light and time, captain, tempting soldiers in the road.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 So does that Ja, de koffieartiest van deze week, Elton John, met het nummer over de Russische poortbewaakster in Berlijn bij de Berlijnse Muur, Nikita. En het volgende uur natuurlijk weer een ander nummer van Elton John. Vanuit het hart van Flevoland. Dit is Radio Lelystad, 90.3 FM. Kijk voor meer informatie op www.radiolelystad.nl. We deden wie we zijn geweest en wie we nu zijn, dat zit er op. Met tandpasta en aftershave En wat we deden en wie we zijn geweest En wie we nu zijn, dat zit er ook eens de tijd niet weet en een kompas voor als je echt een keer naar huis toe wilt wat we deden en wie we zijn geweest en wie we voegden, dat zal blijken vroeg of laat als je In met de Vandaag Ik heb nog een, een drietal politie- en justitieberichten voor jullie. Een 26-jarige Lelystedeling was zo dronken dat hij midden in de nacht met twee tuinstoelen van een ander over straat liep. Deze diefstal in Lelystad kostte hem 20 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf bij de politierechter in Lelystad. De politie zag hem in de nacht van 23 op 24 augustus 2008 met de stoelen zeulen. Hij mocht zijn, ruis, zijn roes uitslapen in de dronkenmanscel. De stoelen bleken van een andere man uit Lelystad te zijn... die ze voor zijn deur had neergezet en later miste. De man uit Lelystad weet niets meer van de diefstal. Ik was ook straalbezopen. De officier van justitie had 30 uur werkstraf... en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf tegen hem geëist. En de rechtbank heeft ook een 44-jarige man uit de Nieuwegein veroordeeld... voor drie wietkwekerijen in Lelystad. Twee in Almere en nog één in Nieuwegein. Het leverde hem anderhalf jaar gevangenisstraf op. De man legde de schuld van de plantages en zijn huurwoningen... bij onder meer een mysterieuze drontenaar. Die zou de huizen in Lelystad en de Kreek, het Galjoen en de Gaastmeerstraat... en Almere van hem hebben ondergehuurd. Maar hij wist naar eigen zeggen helemaal niets van de drontenaar... behalve het dienst achternaam en dat deze man een uitzendbureau heeft... Twee weken terug eiste de officier van justitie anderhalf jaar celstraf tegen de man uit Nieuwegein. De officier wil hem ook plukken voor 212.000 euro. De wens die hij zou hebben gemaakt met de zes plantages. De rechtbank neemt daarover een beslissing op 9 juni. En twee Lelystadse vriendinnen van 19 en 20 zijn maandag door de politierechter veroordeeld tot werkstraffen van 40 uur. Dat was conform de eis van de officier van justitie. De Lelystedelingen beshandelden in winkelcentrum De Godiaan twee plaatsgenoten. Dat gebeurde op 24 juli vorig jaar. Eerst was er een schermutseling tussen het groepje van de twee verdachten en die van de slachtoffers op het terras van een snackbar. Even verderop voor het ABC-gebouw sloeg de vlammende pan. Het groepje met daarin de verdachten ging achter het andere groepje aan om te treiteren. Gaf het 19-jarige meisje afgelopen maandag dus toe. Zij kwam met haar fiets per ongeluk in aanraking met de slachtoffer. Daarop werden oorbellen uit de oren getrokken, haren uit het hoofd getrokken en deelde zijn kopstoot uit. Naar eigen zeggen omdat ze werd vastgehouden. Een week eerder op 17 juli had de 20-jarige meisje een van de slachtoffers al een flinke klap gegeven. Het slachtoffer had de lady Stedelingen naar eigen zeggen uitgedaagd en over haar geroddeld. En toen heb ik me zo ver verlaagd dat ik haar een klap in het gezicht heb gegeven. Tot zover de politieberichten voor deze week. Kunt nu gaan luisteren naar BZN en Mon Amour. De meeste wereldhits op Radio Leverestad, 90.3 FM. As long as we are in love. En met hem zijn we bijna aangekomen bij uh, het laatste uur. En zometeen gaan we er even uit voor uh, het journaal natuurlijk. Na het journaal kunt u luisteren naar de kunst- en cultuurberichten. De evenementenagenda, waar we ook naar hier toe gekomen, komt ook terug. En het gesprek tussen Angelique van Lieshout van Spraakwater en het bureau Kunst in de Wijken kunt u ook naar luisteren in het laatste uur. Tot zometeen. Dit is overigens, dit is overigens uh, Empire of the Sun. En walking on a dream, en daarmee laten we je alleen. Uw kind weggelopen? Bel de Weglooplijn. 06-43-1234-30. De Weglooplijn is een initiatief van Stichting Weggelopen. Stichting Weggelopen zet zich actief in voor het terugvinden van kinderen onder de 18 jaar. 06-43-1234-30. Donateur worden kan ook. Kijk voor meer informatie op weggelopen.info is Radio Lelystad, 90.3 FM, met het nieuws van 12 uur. Herman Vriend met het NOS-journaal. Justitie geeft de strijd tegen de Hells Angels op. Het Openbaar Ministerie wacht nog op een uitspraak van de Hoge Raad... over het verbieden van de afdeling van de Motorclub in Harlingen. Krijgt het OM ongelijk, dan ziet justitie geen mogelijkheden meer... tot vervolging van de Hells Angels. Justitie probeerde de angels jarenlang te verbieden... in verband met geweldpleging en handel in wapens en drugs... maar alle pogingen zijn tot nu toe stuk gelopen. De politie gaat zelf pornofoto's en filmpjes van kinderen op internet aanbieden... om te kunnen infiltreren in kinderporno-netwerken. Volgens de politie is dit de enige manier om makers en gebruikers te achterhalen. Ook wordt de kinderporno die bij pedofiden wordt gevonden... beter geregistreerd en uitgewisseld. Op die manier is sneller na te zoeken... ...die de maker en het slachtoffer is. Duizenden Duitse werknemers van Opel verliezen hun baan... ...nu de Duitse autofabrikant in handen komt... ...van het Canadese Magna en een Russische bank. Vannacht ging de Duitse regering akkoord met de overname. Opel is nu nog onderdeel van General Motors. Deze noodlijdende Amerikaanse autobouwer... ...dreigde Opel mee te sleuren in zijn val... De nieuwe eigenaren willen onder meer veel auto's bouwen voor de Russische markt. In twee jaar tijd is de agressie in het openbaar vervoer niet minder geworden. Ook al heeft de overheid er miljoenen aan uitgegeven. Reizigers zijn niet met de maatregelen opgeschoten. Personeel in het openbaar vervoer is zelfs vaker slachtoffer van agressie. Minister Eurlings van Verkeer wil nog voor de zomer advies over hoe de agressie kan worden aangepakt. De derde versie van de Toyota Prius is een groot verkoopsucces in Japan. Volgens een grote dealer zijn er in twee weken al 110.000 auto's besteld. en Dat is veel meer dan verwacht. Het succes van de hybride auto is vooral opmerkelijk... omdat de autoverkoop in Japan tot een dieptepunt is gedaald. Het weer zonnig met aan het einde van de middag stapelwolken. Het blijft wel overal droog. Middagtemperatuur 22 graden. Ook tijdens de pinksteren blijft het zonnig. En wordt het met 24 graden nog iets warmer. Dit was Tenno Westje. Vanuit het hart van Flevoland. Dit is Radio Ladystad. 90.3 FM. Met, met Fleetwood Mac mag ik u welkom eten in alweer het derde en laatste uur van Rondje Lelystad. Wat kunt u nog verwachten? Ik zei het al, kunst- en cultuurberichten. Het gesprek tussen Angelique van Lieshout van het programma Spraakwater... wat eh, normaal te beluisteren is tussen 7 en 8 avonds op Radio Lelystad. Zij maakt ook eh, cultuurgesprekken, interviews, dat soort dingen... voor eh, Rondje Lelystad sinds kort. In het laatste uur van Rondje Lelystad kun je er ieder zaterdag naar luisteren. De koffieartiest komt ook nog voorbij. Dat is deze keer Elton John. Het weerbericht en de evenementenagenda, die eh, komt er ook nog aan. En dan gaan we nu door met muziek. En dat is deze keer Kelly Clarkson en My Life Would Suck Without You. 90.3 FM In de verte spreekt een stem die ik herken van onze regis over kleine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 Mijn lichaam is gekropen en ik heb. Borsato en Margarita. En ik zei het al, we komen aan bij uh, het kunst- en cultuurgedeelte. Sinds uh, begin maart van dit jaar is de Lelystad een, een, een intendend amateurkunst- en cultuurscout rijker. Met de cultuurmakelaar Brede School vormen zij het onafhankelijk bureau Kunst in de Wijken... Dat kantoor, houdt binnen de Kubus, het bureau, of dat kantoor houdt binnen de Kubus, dus daar kunt u het vinden. Het bureau zal zich inzetten voor het stimuleren van kunst en cultuur... samenwerkingsverbanden en nieuwe initiatieven in de wijken van Lelystad. Samen met de inwoners, kunstenaars, zowel amateurs als professionals... en maatschappelijke en culturele instellingen. De medewerkers van dit bureau stellen zich graag aan u voor... om te vertellen wat zij denken te kunnen betekenen voor Lelystad... Ook willen zij graag van u horen waar u mogelijkheden en kansen ziet liggen om het culturele leven in Lelystad te laten bloeien. Waar het om, waar het om gaat, als we het hebben over ondersteuning of bemiddeling van kunst- en cultuuractiviteiten, wat zijn mogelijke projecten en hoe kunnen we deze realiseren? Om dit helder te krijgen hebben we de drie mensen van het bureau Kunst in de Wijken geïnterviewd. En als eerste kunt u luisteren naar het gesprek van uh, uh, Angelique van Lieshout uh, samen met Aino uh, Merits en dat is de Intendant Amateurkunst. Ik zit bij mevrouw Aino Merit. U bent intendant amateurkunst. Wat houdt dat in? Intendant amateurkunst ben ik uh, sinds maart uh, hier bij de Kubus in Lelystad. En dat houdt in dat ik uh, in de algemeenheid de amateurkunst in Lelystad ga ondersteunen. Um, initiatieven gaan uh, opzetten voor projecten en uh, een website samen met de cultuurscouts en cultuurmakelaar onderwijs uh, gaan opzetten waar, waarin allerlei informatie komt te staan waardoor de amateur verenigingen en stichtingen uh, kennis met elkaar kunnen maken vragen kunnen stellen en je zou zeggen een soort virtuele ontmoetingsplek uh, daarbij kunnen dus de amateurkunstenaars uh, informatie uitwisselen. Dat klopt, ja. Ze ja. kunnen met elkaar... De, het idee is dat de website dus bekeken... en uh, wordt door... en ook aantrekkelijk wordt gemaakt... Uh -huh. dus voor, voor deze amateurkunstenaars en verenigingen. En dat zij daarin... Bijvoorbeeld vraag en aanbod. Uh, ik wil heel graag uh, spelen. En um, wat zijn uitvoeringsmogelijkheden? Ik wil heel graag, wij hebben behoefte aan een dirigent. Waar Hoe kom ik aan een dirigent? Wij uh, hebben repetitieruimte nodig. Wat voor uh, mogelijkheden zijn er? Ja, ja. En dat stemt u dan af met de cultuurscout en met de cultuurmakelaar. Klopt, ja. Wij zitten met elkaar in uh, werken wij in één ruimte. Mm -hmm. We hebben daardoor ook heel veel contact met elkaar. Weten waar ieder mee bezig is. En ook um, ja, kunnen heel snel gebruik maken van de kennis en contacten netwerk van de ander. En daar kan ieder amateurkunstenaar gebruik van maken in Lelystad? Ja, het gaat over iedere amateurkunstenaar, Dus ook een jongere die thuis op internet filmpjes maakt of achter zijn computer en die het idee heeft, goh, ik wil dat toch meer in de openbaarheid brengen of ik wil contact met anderen die daar mee bezig zijn, die kan zich ook aanmelden. Ja. Ja, maar een jongere achter zijn pc met filmpjes, die kan toch via YouTube veel meer bekendheid maken? Dat klopt, dat kan via internet, maar wat een andere mogelijkheid is natuurlijk dat mensen contact met elkaar hebben door elkaar te zien, door elkaar te ontmoeten, door uh, nou, bijvoorbeeld mee te werken aan een open podium en uh, dat is een ander soort contact dan via internet en ik denk dat het zeer belangrijk is dat dat uh, boven water of, uh, wordt gehouden. Ja. Dus daar de rode draad is dan eigenlijk binding en ontmoeting tussen de wijken en, en tussen, men, tussen mensen in de wijk in Lelystad? Ja, al, um, alleen, ja, door middel van cultuur. Ja. De, als je zegt van wat doet kunst in de buurt. Uh, dat is de naam van, van het kantoor. Eigenlijk van de cultuurscout van mij. En van de cultuurmakelaar onderwijs. Dan is wat jij nu hebt gezegd. Dus binding en ontmoeting van mensen in de wijken. En van mensen die al bezig zijn binnen de kunsten op, als amateur. Dat is een hele goede definitie. En doet de Cubus, is dat ook niet een taak van de Cubus trouwens? De Cubus is, um, in. De Cubus heeft meerdere functies. Ah, ja. Een van de functies die voor de Cubus natuurlijk heel belangrijk is, is het organiseren van cursussen. Waar mensen, uh, zich voor kunnen opgeven. Dus betaald meedoen aan cursussen, dat is de Cubus. En, en, bij jullie moeten mensen dan ook nog betalen? Mensen hoeven in eerste instantie niet te betalen. Ja, zometeen kunt u verder luisteren naar het gesprek met de Aino Merits... So, Douglas Quintet is back We'd like to thank all of our beautiful friends All over the country And all the beautiful vibrations We love you D.D. <laughs> Father Sir Douglas Quintet met hun plaats Mendecino. En zoals beloofd kunt u nu verder luisteren naar het gesprek... wat Angelique van Lieshout afgelopen week had... met Arno Merits, intendant Amateurkunst. We hebben al een keer eerder een gesprek gehad, trouwens, door de telefoon. En u had het over de advisering wat betreft subsidieaanvraag. Amateurverenigingen die... Uh... Nou, Die hebben ook een, een, een deel dat ze, ze steeds meer soort professionaliseren. In de zin van hoe ze zich moeten organiseren. Uh -huh. Hoe ze aan geld moeten komen. En een van de dingen speelt natuurlijk van hoe vraag je een subsidie aan. Wat is daarvoor nodig? Wat ik uh, daar in de eerste instantie voor doe... is kijken waar mogelijk aan te vragen subsidies, waar die zijn... Wat, wat, welke fondsen, uh, waar ze naar moeten kijken. En ik zit nu te denken, het is nog niet zover dat dit soort vragen... of nou, het komt al wel dat dit soort vragen komen... dat ik ze mogelijk ga koppelen aan een persoon die daar veel ervaring in heeft. Dus het kan zijn dat ik nu in het begin eerst denk van... ik ga het zelf doen, maar uh, mijn werk is twee dagen in de week... Dus dat, dat zal heel veel tijd nemen. Dus ik denk dat ik het beste is een koppeling te maken uh, aan iemand die daar ervaring mee heeft en die hen verder kan helpen. En een, mo een andere mogelijkheid is, als dit, deze vragen veel naar voren komen, is bijvoorbeeld het organiseren van een workshop waar mensen zich voor op kunnen geven hoe met uh, subsidieaanvragen om te gaan. Dan een volgende onderdeel daarvan wat u ook doet, naast advisering initiëren van projecten. Ja, initiëren van projecten gaat er over, nou één voorbeeld is nu de dag van de amateurkunst die uh, tijdens het festival Lely start. Begin van het culturele seizoen in september. september ja. Ja. En um, de dag van de amateurkunst is dan 20 september en die is specifiek gericht op dat amateurverenigingen of amateurs uh, zich kunnen presenteren ofwel een workshop kunnen volgen of aanvragen en ook uh, kun, nou, je, kunnen laten zien wat ze doen. Dat is een, een project. Nee, ik kan me voorstellen dat er in de toekomst meerdere projecten, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een open podium, een, mogelijk een cultuurcafé, uh, dat, uh, dat zijn projecten. En bijvoorbeeld een cultuurcafé, um, gaan jullie dat dan samen doen met de Cubers of met bijvoorbeeld de bibliotheek, de nieuwe bibliotheek? In de afgelopen weken merk ik steeds meer dat er verschillende mensen zijn die er mee bezig zijn. En die ook uh, ofwel mee bezig zijn ofwel uh, een, de behoefte hebben aan een cultuurcafé. Ik denk dat het heel goed is dat je eerst met elkaar om tafel gaat zitten. Welke ideeën er zijn of welke initiatieven er nu al zijn. Om te kijken hoe je dat samen aan kan pakken of, of mogelijk in opvolging van elkaar kan doen het organiseren gaat met de mensen die daar al interesse in hebben of bij betrokken willen zijn. 90.3 FM Radio Lelystad Vanuit het hart van Flevoland Ik ben op het Flevoland. En wacht je op tijd, Dat die die je een te traag voorbij. Ik keer naast net beskroeue wat ik viel. Ik maat wat iets te maken had, komt troch me in kiel. Draai een sedetje en jong op mij. Want als die tekst weer, denk ik ondai. Ik haal dit plaatsje nou zo'n tien keer yeah. Maar als ik hoor dat ding, viel ik de zimmer in mijn head. Straks hield Ik stek maar om. In aan ienis jij ik de telefoon. Mijn hert dat bonze daar dat een te keer. Maar die nummer in het scherm ha, ik er haast niet meer. Het wordt wat letter, een dreigen vlucht, niet tot de wapen. Ik haak het dult, trein maandag ik op haar. Wacht. Als dit nog langer wordt, het haakt niet zelfs net in de Straks zelfde. naar mij, dus als ik beloof van doorheen, lippen lang bij mij. Ik neem daar bij de honing lippen draait je die van mij. In verras tot de kop, de nacht verrore tien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 Geleidelijk zal de kans op bewolking echter gaan toenemen. Maandag zal de temperatuur ook weer rond de 22 graden liggen... maar zal de kans op regen en onweer tegen de avond groot zijn. Dinsdag opnieuw een zonnigdag met 21 graden en onbewolkt... en daarna zal het weer omslaan, verslechteren dus... met woensdag en donderdag maximum temperaturen... van respectievelijk 15 en 13 graden Celsius. De koffieartiest van deze week. Dat is Elton John...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 Child. And some of the sore to the stars. De artiest van deze week was dus Elton John. En nu in de laatste uur was het Circle of Life... en het uur daarvoor Nikita. En in het allereerste uur I'm Still Standing. We hebben nog uh, twee interviewtjes te goed. Uh, wat uh, Angelique van Lissoud heeft gehad met het bureau Kunst in de Wijken. En u kunt nu gaan luisteren naar uh, het interview met Martin Kamphuis. En dat is de nieuwe cultuurscout van set. Ik zit hier bij uh, Martin Kamphuis en hij is cultuurscout van... Kunst in de Buurt... Dat is een bureau waar een cultuurscout zit, een intendant amateurkunst en ja. een makelaar brede school. En uh, u bent de cultuurscout. Wat houdt een cultuurscout in? Een cultuurscout is iemand die vanuit vragen, ideeën, vanuit de wijken eigenlijk bezig gaat om uh, mensen en organisaties bij elkaar te brengen. Ja. En die ook werkt aan een heel mooi woord, zoals dat zeggen, de sociale cohesie, de, de, de onderlinge verbondenheid in de wijk. En dat doe ik door middel van kunst- en cultuurprojecten. En werkt u dan ook samen met de buurthuizen? Want ik dacht dat zij ook zo'n taak hadden. Ja, ik werk daar zeker mee samen. Het is ook uh, niet zo dat ik de projecten die er al zijn voor de voeten ga lopen. Uh -huh. Het is meer uh, kijken waar ik bestaande projecten kan ondersteunen, waar ik mensen aan kan jagen, waar ik mensen bij elkaar kan brengen. Nou, vertel dan eens iets, iets concreets daarover. Wat bijvoorbeeld op het gebied van cultuur... Nou, concreet is het nu dat ik uh, in de wijk De Botter, uh, dat wij aan het eind van het jaar met alle mensen en organisaties daar een wijkmusical neer gaan zetten. En dus voor de bewoners van de wijk die zowel op de planken gaan staan, als achter de schermen ook het decor, de catering, de publiciteit, alles verzorgen. Dus het moet echt een wijkmusical worden voor en door de bewoners. En daarbij zoek ik dan zowel mogelijk uiteraard gewoon ook de samenwerking met alle partijen in de buurt die uh, zich daar bezighouden met Kunst, cultuur, veiligheid, je noemt het maar. hoe bereikt u die mensen? Uh, nou ja, via de geëigende plekken inderdaad, zoals bijvoorbeeld de scholen, via de de, de sleutelfiguren, zoals ze heten. En via alle organisaties die daar dus al hun tentakels in de wijk hebben. Zoals? Nou ja, zoals uh, 3D met het jongerenwerk, uh, de wijkposten, de wijkraden. Maar alle mensen zeg maar die een rol spelen in de wijk. Ja, die bereiken ja. hun eigen achterban. U heeft het dan over een werkmusical, maar er zitten natuurlijk wel een aantal professionals tussen, zou dus ik zeggen. Ik bedoel, niet iedereen kan zingen of toneelspelen. Nee, dat klopt. Uh, wij gaan dat zeg maar met professionals gaan we dat begeleiden. Maar degene die dus spelen, nogmaals, dat zijn wijkbewoners. Mm -hmm. En ze hoeven natuurlijk ook niet zo mooi te kunnen zingen of dansen als op het professionele niveau. Maar ze kunnen op een gegeven moment audities doen, zich opgeven. En dan gaat er gedurende een periode van pak een beetje zeven weken gaan ze gewoon workshops krijgen van professionals op dat vlak. Zeven weken, dat is, dat is niet echt lang, hè? Zeven keer. Nee. <laughs> maar goed, je moet uh, ergens ook een grens stellen. En, uh, die, en de trainers die hebben dit meer gedaan... en die hebben wel bewezen dat je in zeven weken... wel een goed resultaat kunt bereiken. En um, Wat is nou het doel om al die mensen bij elkaar te krijgen? Het doel is natuurlijk om uh, enerzijds gewoon eens uh, anders met elkaar kennis te maken in de wijk. Hè. Vaak kom je met een hele hoop mensen eigenlijk al niet eens in contact hè, binnen een wijk. En nu door zo'n musical, door het feest eromheen zo'n hele week, door een afterparty om het maar zo te zeggen, creëer je een andere sfeer in de wijk waardoor mensen. Op een heel andere manier met elkaar kennis maken. Met elkaar in gesprek kunnen komen. Waardoor het wellicht in de toekomst ook makkelijker wordt. Om eens op elkaar af te stappen. Elkaar toe te spreken. Binding in de wijk dus. hè? Binding in de wijk. Ja. Door middel van cultuur. Nou heeft u het over een wijkmusical. Uh, na die wijkmusical. Wat gebeurt er dan? Ik stel me zo voor. Uh, je bent dan zeven weken bezig met zo'n wijkmusical. Dan is er een voorstelling voor mensen in de wijk of voor ook alle stedelingen? Dat zou het mooiste zijn, maar de capaciteit zou beperkt zijn. Dus dan in eerste instantie voor de mensen in de wijk. En uh, ja, als er dan nog ruimte over is, zeg maar, mogen andere mensen ook komen kijken. En ja, en dan is dat project afgelopen. Maar dan hopen we wel dat we met die mensen die hebben meegedaan, dat die een dusdanig plezier daaraan hebben beleefd, ja. dat zij denken van nou, misschien willen we dit volgend jaar wel weer of iets soortgelijks. En dat zij dan, al dan niet met ondersteuning van een scout die ze de wegen kan, kan, kan wijzen, of een, een, een makelaar-brede school of de andere partijen, dat ze dan zelf daar wat meer initiatief innemen en dat voortzetten. Dat zou het mooiste zijn. De mooiste wereldhits op Radio LadyStad. Kijk voor meer informatie op www.radioledyStad.nl. Ja, ze luisterde naar Ingrid en tuur. Foutu, wat zoveel betekent als je bent uh, knettergek. Uh, we waren bezig met uh, de reeks kunst en cultuur. En uh, Angelique heeft ook nog uh, een interview gedaan met Lucia Fer, cultuurmakelaar Brede School. En daar kunt u nu luisteren. Mevrouw Lucia Fer, zij is cultuurmakelaar uh, Brede School. Mevrouw Lucia Fer, wat uh, is eigenlijk een cultuurmakelaar? De kernactiviteit van een cultuurmakelaar is om in opdracht van de scholen te zoeken naar uh, die bij de culturele activiteiten die bij de school passen. Dus workshops, optredens en dergelijke. En dan gaat het om kinderen vanaf hoe, hoe oud tot hoe oud? Het gaat om kinderen vanaf uh, groep 1... Ja. Groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool. En in een enkele geval dan hebben we ook de, de peuters en de kleuters erbij. En wat doet u dan met die kinderen? Wij organiseren allerlei workshops. Workshops die uh, kunst en cultuur, dus drummen, drama, uh, kleien. Workshops die de kinderen uh, leren om samen te werken, om te luisteren. Om elkaar te respecteren. De kunst en cultuur gebruiken wij als middel daarbij. Maar het gaat meer om het samen zijn. Meer om de, de sociale cohesie. Kinderen leren elkaar kennen. Zijn soms van verschillende culturen. Daar gaat het voornamelijk om. Bestaat zoiets al? Of is dit echt helemaal nieuw? Dit in de brede school, landelijk heb je de brede school. En in de brede school wordt het al gedaan. De brede school bestaat uh, iets langer dan tien jaar. Bestaat de brede school in Lelystad zijn we in Lelystad. In 2001 zijn we begonnen. Uh -huh. In 1999 werden de gesprekken gevoerd. Moeten we wel of niet een brede school doen in Lelystad? En in 2001 was het erdoor. Er is toen een pilot gestart met acht scholen. In de Boswijk en in Jolpunten-Galjoen is er toen een pilot gestart. Die is toen heel goed bevallen. Uh -huh. En zo langzamerhand. Dan zie je er steeds meer scholen bij komen? We zijn dus met die twee weken begonnen, Boswijk en uh, Jouwpunt en Galjoen. We hebben nu de Aantalwijk, de Zuiderzeewijk, Lelystadhaven is er vorig jaar bijgekomen. Uh -huh. En dan gaat het om 19 scholen. Daar zijn we weer. Ik had beloofd, de evenementenoverzicht, dat krijgt u van mij nog. <coughs> Excuseer. Uh, waar kunt u naartoe dit extra lange weekend? Nou, bijvoorbeeld naar het hout want daar is het Palm Beach volleybaltoernooi vandaag en morgen nog te bekijken. Op Sportcentrum De Koploper, daar is de start van de 29e editie van het Zeebodem Event. En dan hebben we het over de Zeebodemloop, over 10 Engelse mijlen, 16,1 kilometer. En een recreatieve loop, alsmede een businessloop, die duurt nog tot 6 uur vanavond. En de Rally for Kids op het circuit achter het vliegveld, die duurt nog voor tot minimaal 16 uur vanavond. En dan hebben we nog voor de Pinkse dagen. Dan zijn er acties in het Stadsart met onder andere een achttal levende standbeelden. En verder is er van kraplap tot klepbroek. Dat zijn recente foto's van Spakenburgse vrouwen en poppen. En oude prenten met traditionele streekkledij zijn te zien in deze tentoonstelling. Voor het eerst laat Nieuwland uit eigen collecties afbeeldingen en objecten zien... waarbij de klederdracht een grote rol speelt. Nieuwland draagt hiermee bij aan het Nationale Jaar van de Tradities... En dat is uiteraard in het Nieuwlandmuseum aan de Oostvadersdijk 1 tot en met 13. En die zijn geopend van 10 tot 5. Verder kun je ook aan de Oostvadersplassen terecht. Wandel samen met de gids van Staatsbosbeheer door een spontaan opgekomen wilgebos naar een van de mooiste observatiehutten van de Oostvadersplassen, de Schollevaar. Vanuit de hut heeft u goed uitzicht op de oud -kolonie. In de Observatiusse Zeearend kunt u naar roofvogels speuren. Voor u op pad gaat, vertelt een gids kort over het ontstaansgeschiedenis van het gebied. Radio Lelystad 90.3 FM. No one else could make me sadder, but no one... the strangest court with no one would you see You ask yourself who'd watch for me My only friend Who could it be It's hard to say it I hate to say it But it's probably Belly's empty And the hunger's so real You're too proud to beg And too dumb to steal You search the city For your only friend but no one will you see you ask yourself Who'd watch for me A solitary voice to speak beguile and set me free I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me You're not the easiest person I ever got to know It was hard for us both, that I feel show. but some would say Just let you go your way, you only make me cry. But well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably.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 I hate to say it, I, hate to, say it. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me, it's probably me. Sting en Eric Clapton en It's Probably Me. Ja, na de muziekje te horen is het alweer gedaan met Rondje Lelystad voor vandaag, voor deze week. Volgende week zijn we uiteraard weer terug tussen 10 en 1 op jouw eigenwijze radiozender Radio Lelystad... Mijn naam is Kevin Meij en de techniek was een handen van Egbert Kengma. Ik hoop dat jullie volgende week weer luisteren naar Rondje Lelystad. Prettig weekend!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 is Radio Lelystad, 90.3 FM, met het nieuws van 1 uur. Herman Vriend met het NOS-journaal. Verzekeraar ING weigert bewoners van sommige risicowijken... een brand- en inboedelverzekering. De bank brengt de buurt in kaart door ze te selecteren op postcode. Volgens een woordvoerder van ING gebeurt dit... om de premie zo laag mogelijk te kunnen houden. Er is geen sprake van discriminatie, zegt de woordvoerder. We wijzen niet af op basis van individuen, maar op basis van risico...